7 uur. Het NOS-journaal. door Megens. Nieuw pensioenakkoord blijft FNV verdelen. Belgische premier Leterme kondigt vertrek aan. En politie meldt doorbraak in moordzaak Nicole van den Hurk.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 Verschillende oppositiepartijen hebben al gezegd dat ze meer duidelijkheid willen van Kamp. De minister is afhankelijk van steun van de oppositie... omdat de gedoogpartner PVV tegen een pensioenleeftijd van 67 is. De Belgische premier Leterme wordt adjunct secretaris-generaal van de OESO... de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. en vertrekt uiterlijk aan het eind van het jaar. De 50-jarige Leterme gaat werken onder de Mexicaan Gorilla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 vuur brak vannacht rond half één uit in de meubelzaak... en sloeg snel over naar het aangrenzende pand. Daar vonden enkele explosies plaats... doordat gasflessen en een brandstoftank in brand vlogen. Vanwege de rook werden uit voorzorg drie omliggende woningen ontruimd. Even na vier uur werd het zijn brandmeester gegeven. Bij de brand in Wallingsveen is niemand gewond geraakt. Bij een treinongeluk in het zuiden van India zijn zeker tien doden gevallen. Vele tientallen mensen raakten gewond.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 ANWB Verkeersinformatie. Verkeer vanuit het westen van Brabant onderweg naar Utrecht moet omrijden. Want de A27 vanuit Breda naar Utrecht is dicht tussen Gorkum en Lexmond. Er is een ongeluk gebeurd. Het staat daar vast over 5 kilometer. Je kan dus het beste omrijden via Den Bosch over de A2. Op de A59 vanuit Zierikzee naar Os, daar is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Maden en Knoopend Hooipolder staat 3 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is dicht.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 Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. De kans is aanwezig dat Griekenland over de rand van de afgrond valt. Met dat scenario houdt de Nederlandse regering in ieder geval rekening... en andere landen inmiddels ook. Hoort u zo meer over? Eerst naar de Hollandse pensioenen. Na een aantal nieuwe toezeggingen van minister Kamp van Sociale Zaken... is er dan toch overeenstemming over het verhogen van de pensioenleeftijd na 67 jaar. Minister van Sociale Zaken maakte hierover gisteren afspraken... met de werkgevers en de vakbonden. Kamp trekt er geen extra geld voor uit, maar haalt 600 miljoen euro weg bij de hoge inkomens. Binnen de FNV blijven FNV-bondgenoten en Cabo tegen... al hoopt FNV-voorzitter Jongerius dat die alsnog gaan instemmen met het akkoord. Als het lukt, eh, mogen er straks vele vaders en moeders dit succes claimen. Dus als Henk van der Kolk wil zeggen, dat komt door mij... Eh, wat mij betreft even goede vrienden. Eh, eh, maar eh, hier gaat het over een belangrijk punt. Iedereen in Nederland snapt dat we de pensioenregelingen moeten moderniseren. Iedereen snapt eh, dat we met z'n allen langer door moeten werken. Eh, maar de meeste mensen zeggen mij ook... maar juist de mensen die vroeg begonnen zijn... Die vaak hard werk, eh, zwaar werk verrichten eh, en lage inkomens hebben. Voor hen moeten we toch iets extra's regelen. Eh, met het pakket, wat dan morgen in een brief van de Kamer zit regelt minister Kamp iets extra's en daar ben ik blij mee. En u durft hij met een, gehaard, met een gerust hart straks naar de bond terug te gaan... en denkt dat dit wordt aangenomen? Nou, Ik denk dat we eh, tegen de bonden moeten zeggen... Eh, dit zijn belangrijke eh, toezeggingen. Dit zijn toezeggingen eh, waar wij nu een maand of drie eh, voor op pad zijn eh, geweest. Uh, dit zijn toezeggingen die uh, echt iets betekenen voor mensen met lage inkomens en zware beroepen. Er zijn substantiële verschillen met het akkoord zoals het er 24 uur geleden nog het lag. Zijn, het zijn substantiële verschillen. Ik ben blij dat de levensloop gecontinueerd kan worden. Dat is belangrijk voor de politieagenten, voor de mensen bij de brandweer uit het openbaar vervoer... die vroeger een functioneel leeftijdsontslag hadden uh, en nu de levensloopregeling hebben gekregen. Dat die regeling blijft bestaan vind ik belangrijk. Ik vind het mooi eh, dat we een extra spaarmogelijkheid eh, scheppen... waar mensen, eh, maar ook hun werkgevers, geld in kunnen verzamelen. 20.000 euro, geen kattenpis, eh, om de overgang mogelijk te maken. En die extra werkbonus, dat allemaal bij elkaar... is belangrijk voor bouwvakkers, voor schoonmakers, voor politieagenten. Eh, en mensen kunnen dan dus inderdaad, misschien wel via een dakpanconstructie de overgang van werk naar stoppen met werken... op een financieel gezonde manier regelen. Ja, tot slot, het lijkt wel een heel goed onderhandelingsspel dat gespeeld is. Gisteren de zaak echt op de spits laten lopen... en vandaag komt minister Kamp met die toezegging. En blijkbaar was die druk nodig vanuit de bonden. Nou, als u het idee had dat ik puur voor het spel... 16 ja. uur achter elkaar vergaderen... dan eh, zou ik zeggen... doe het zelf in. Eh, het gaat eh, over iets ongelooflijk belangrijks. Het gaat over ons allerouderdagsvoorziening. Eh, het gaat over een onderwerp... waar veel verschillende meningen... en ook grote emotionele debatten over hebben plaatsgevonden. Maar op enig moment moet je dat debat... ook tot een goed einde eh, willen brengen. Eh, minister Kamp... Mag de baan op aanstaande donderdag met de Tweede Kamer. En ik ben even klaar nu. En ik doe aanstaande maandag nog een nieuwe ronde in mijn federatieraad. FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Hans-Andrie Gaas sprak met haar. Het kabinet is voor steun aan dit pensioenakkoord. En dus weer afhankelijk van de oppositie in de Tweede Kamer. Want op gedogen partij PVV hoeft de regering niet te rekenen. Maar er zijn nog meer partijen in de Kamer die nou niet staan te springen bij dit akkoord. Bijvoorbeeld de SP. We hebben nu contact met de Tweede Kamerlid voor die partij Paul Ulenbelt. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de handreiking van minister Kamp voor de lage inkomens en de beroepen, zoals hij ze heeft uitgesproken? Nou ja, het lijkt een handreiking, maar als je er precies naar kijkt, dan betekent het toch dat mensen zelf moeten sparen. Nou ja, en de mensen waar het om gaat, dat zijn de mensen met de laagste inkomens. Die, hebben, die zijn helemaal niet in de positie om uh, zoveel geld uh, te sparen. Maar, maar ze krijgen wel een extra belastingkorting, hè? dus er komt wel wat vanuit de Ja, de daar was al eerder... Uh, Spraken van. Wij kennen nog niet uh, precies de cijfers, die krijgen wij uh, vanochtend en dan zullen wij dat beoordelen. Mm -hmm. Maar wat mij heel erg verontrust, dit voorstel dat was al bekend in die federatieraad waar ze 16 uur hebben zitten praten. En daar hebben toen FVV bondgenoten en de APVA, die hebben toen gezegd, dit is volstrekt onvoldoende om mensen op uh, 65 jaar met een fatsoenlijke AOW uh, te laten gaan. Dus uh, uh, zij kennen de cijfers al wel, als, als zij het afwijzen. Dan gaat u met ze mee. Dan, dan zoals het er nu uit, naar uitziet ga ik met ze mee. En, en bovendien, er waren nog meer punten van, van kritiek. En daar heb ik gisteren Kamp geen woord over horen zeggen. Dus het blijft een casino-pensioen. Daar is niks over geregeld. De risico's dus... zijn niet afgedekt? Nee, want uh, pensioenfondsen uh, kunnen uh, beleggingsrisico's nemen. Veel meer dan nu. En, dat, en de werkgevers die dragen niet bij en dat betekent dus als het slecht gaat op de beurs, mensen dat straks direct in hun pensioen zullen merken. Ah. En daar verzetten die bonden en de SP uh, zich heel heftig tegen. Ja, en dat probleem is nog, uh, nog helemaal niet opgelost. Nu, u meldt, de SP was tegen en blijft uh, fel tegen. Wat, wat zou uh, Kamp nog wel moeten doen? Willen ze eventueel u nog over de streep halen? Nou ja, dit akkoord dat, uh, dat moet in de prullenbak. Het, is het, uh, het haalt het fundamenteel het pensioenstelsel wat wij hebben... en wat door uh, de IMF en heel veel uh, internationale mensen... als beste van de wereld wordt gezien. Maar wel een beetje dat, oud? Dat wordt fundamenteel onderuit gehaald. Ja, dat, het is oud. Maar het is ondertussen ook uh, aangepast. Het is gemoderniseerd. En het heeft de afgelopen 50 jaar alle crisis uh, doorstaan. Soms met wat, uh, wat scheurtjes en wat, uh, wat barsten. Maar uh, dat zeggen deskundigen ja. ook, fundamenteel zit dat goed in elkaar. U bent niet over te halen, begrijp ik. Nee, nee, nee. Omdat, en dat moeten mensen ook, uh, ook beseffen, uh, dat we hebben 800 miljard uh, er in die kassen. En daar wordt nu op een hele onzorgvuldige manier mee, uh, mee omgegaan. Ja, dat is uh, angstaanjagend. Ja, uh, uh, Kamp, u hoeft niet op uw steun te rekenen, dat is duidelijk. Uh, dat doet hij ook niet volgens mij. Hij kijkt vooral naar de P van de A. Hoe schat u de kans in dat het akkoord er gaat komen? Nou ja, de Partij van de Arbeid die heeft uh, heftige kritiek. Ik uh, zal vanochtend ook uh, met de Partij van de Arbeid uh, daarover spreken. Ik verwacht ook dat er contacten zullen zijn tussen bondgenoten en de Afva met, uh, met de Partij van de Arbeid. Ja, ik kan me nauwelijks voorstellen dat zij uh, verantwoordelijkheid willen dragen voor het slopen van het pensioenstelsel, waar hun voorvaderen ook zo heftig aan Goed. hebben meegebaan. U Meneer Udemeld, ik zou zeggen, blijf luisteren naar Radio 1. Wij spreken de P van de A na achter. Dank voor uw commentaar beleefde de schrijver zijn eigen verhaal? Michel Oelebek is spoorloos verdwenen, net als de hoofdpersoon in een van zijn boeken. En er zijn opvallende overeenkomsten, hoort u zo dadelijk. Naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Dat is Mooi. Op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Die is dicht vanaf het knooppunt Gorkum tot aan Lexmond. Er is een ernstig ongeluk gebeurd. Het gaat minstens nog de hele ochtendspits duren voordat de weg daar weer open kan. Tussen Werkendam en Lexmond staat het inmiddels stil over 11 kilometer. Een verkeer vanuit Brabant onderweg naar Utrecht kan dus het beste omrijden via de A2. Op de A59 vanuit naar Os is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Maden en Knoopend Hooipolder staat 4 kilometer. De rechte grijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over 7 is het. Scenario's liggen klaar. En volgens sommige media zou de politieke beslissing al zijn genomen. Griekenland gecontroleerd failliet laten gaan. Of... Toch niet. En alles op alles zetten om de Grieken boord te houden. Het zijn onzekere tijden voor banken, politiek, beleggers en analisten. Wij gaan naar zo'n analist, Jos Versteeg. Hij is analist bij Theodor Gielissen. Meneer Versteeg, goedemorgen. Goedemorgen. Minister De Jager zei gisteren uh, dat alle opties worden uh, opengehouden. Dat daar rekening mee wordt gehouden. Dat ze worden uitgerekend. Wat maakt u daaruit op? Nou, dat hij er zeker in dat hij er ook rekening mee houdt. En op zich is dat niet zo raar, want voor de markt is het al min of meer een zekerheid. Uh, als je naar de prijzen kijkt van, uh, van Griekse obligaties, dan wordt er voor 98% zekerheid ingerekend dat Griekenland binnen twee jaar failliet gaat. Dus het is meer een, uh, een, een, overleden, een bijna overleden patiënt in leven houden. Hmm. Zijn de Europese banken dan opgewassen tegen een Grieks faillissement? Eigenlijk wel. De meeste Europese banken zijn sterk genoeg. Er zijn behoorlijk wat twijfels bij Franse banken. Die hebben ongeveer 60 miljard uitstaan aan schulden aan Griekse overheden en Griekse bedrijven. Dus dat is wel veel. Alleen het grote probleem is, en dat is ook de angst, waardoor die Franse banken gisteren en hier gisteren zo zwaar onder druk stonden, is als Griekenland faalt, gaat, ja, wie is dan het volgende land? En dat is eigenlijk de grootste angst. In principe is Griekenland goed te doen. Alleen ja, de angst voor, voor, voor Ierland en Portugal en met name... Italië en Spanje, want die zijn niet te redden. Het besmettingsgevaar, meneer Van Stegen. En hoe besmet uh, zijn de koersen vanochtend? Hoe zullen de beurzen openen na deze berichten? Na naar berichten dat Nederland al scenario's zou maken voor het geval dat? Ja, dat was gisteren ook al, dat Duitsland die scenario's zou maken. En op zich is dat niet uh, onverstandig. Ik heb toch het idee dat, uh, dat Merkel toch weer wat rust heeft gegeven... Uh, President Obama heeft onlangs inderdaad met een paar Franse en Spaanse journalisten gesproken. Die heeft gezegd van dat uh, politici zich toch verantwoordelijk moeten gedragen. Ja. En Merkel heeft meteen haar vice-kanselier opgeroepen om uh, niet meer dit soort uitspraken te doen, maar gewoon rust uit te stralen. Dus uh, er is vandaag overleg tussen Papandreou en Merkel en nog een aantal belangrijke politici... En ik, het ziet ernaar uit dat, uh, ja, dat er toch wat rust is. Sommige Aziatische markten gingen hard naar beneden, maar Korea was twee dagen dicht geweest. Die moesten nog op reageren op de turbulentie van de afgelopen dagen. Dus het ziet ernaar uit dat het toch nog wel... Ja, iets gestabiliseerd moet ik zeggen. Ja, totdat iemand weer zijn mond open trekt natuurlijk. Uh, ja, want... ja het is net een kiphoek. Ja, want er wordt gesproken over het controleerd, gecontroleerd failliet laten gaan van Griekenland. U heeft het ook al over het besmettingsgevaar. In hoeverre ja. is het mogelijk om dat gecontroleerd te doen en die besmetting te voorkomen? Ja, het is moeilijk, maar het is wel eens eerder gegaan, gedaan. Gecontroleerd is dat je dan uh, ja, met alle partijen in overleg gaat van hoeveel gaan we afschrijven. Dus die mogelijkheid die, die zit er wel in. En het zou theoretisch kunnen... Dat je, dat je Griekenland inderdaad failliet laat gaan, uh, de boel afschrijft en dan ook zorgt dat je een hele goede afscherming hebt van de andere markten. Ja. En ik denk dat het dan verstandig is om dat Europese Stabiliteitsfonds, dat EFSF, om dat nog verder te verhogen. Dat je in ieder geval weet van, van jongens, jullie kunnen speculanten, maar ook uh, beleggers die gewoon staatsobligaties hebben en ooit verwacht hadden dat terug te krijgen, dat geld te waarschuwen van, oké, okay, je kunt wel verkopen. Wij kopen alles op, maar op termijn gaan die landen gewoon afbetalen. En daar is, is ook helemaal geen angst voor. In principe hoeft er voor Italië en Spanje, die kunnen daar goed uitkomen. Griekenland is echt een apart probleem. Jos Versteeg van Theodor Chilissen. Dank. Ja. Tot de ziens. En u hoorde meneer Verstegen al zeggen dat eh, bondskanselier, Duitse bondskanselier Merkel in het binnenland de geboederen wat tot bedaren probeert te brengen. Door te zeggen dat de minister van Economische Zaken Rusland zijn mond wat moet houden. Internationaal gaat ze spreken met de Franse president Sarkozy vanmiddag. En zij met z'n tweeën hebben dan weer een belafspraak met de Griekse premier Papandreou. Wouter Meijer, onze correspondent in Berlijn. Wouter, wat gaat Merkel dan zeggen tegen Papandreou? Weet je dat al? Nee, dat heeft ze mij nog niet verteld. Ja, maar kijk, uh, dat ze dat gaat doen... dat ze samen met Sarkozy de Grieken gaat bellen... is natuurlijk wel een teken dat de tijd echt dringt... dat ze niet kan wachten tot bijvoorbeeld... aanstaande vrijdag als alle ministers van Financiën... Uh, weer bij elkaar zitten. Dat is ook over twee dagen. Maar blijkbaar is de tijd nu zo krap dat, het, uh, dat dit soort dingen ook moeten gebeuren, dat ze met allen moeten gaan bellen tegelijkertijd. Uh, dat komt omdat die berichten uit Griekenland, dat de Grieken niet meer voldoen aan de spaarprogramma's, dat ze er eigenlijk uh, nog steeds niet alles aan doen om dat geld uit Europa ook echt te verdienen wat ze krijgen, betekent dat hier in Duitsland ook het geduld opraakt. Uh, er moet hier nu besloten worden over het uitbreiden van het Europese hulpfonds, dat EFSF. Uh, over twee weken wordt daarover gestemd in de bondsdag Het gaat weer over honderden miljarden die Duitsland garant stelt uh, om andere landen te helpen. En dat krijgt Merkel er hier gewoon niet door als hij er niet tegelijkertijd alles aan doet... om die Griek weer op het juiste pad te krijgen. Dus vandaar dat soort telefoontjes, denk ik. En hoe openlijk wordt er bij jou gesproken, Wouter... over um, het eventueel gecontroleerd failliet laten gaan van Griekenland? Nou, de afgelopen dagen hebben een aantal politici, onder andere inderdaad... de minister van Economische Zaken, die al noemde, uh, gezegd... dat we daar eens over na moeten denken. Dat er geen taboes meer moeten zijn, geen denkverbod meer moet bestaan... omdat ja, denken En we weten ook dat bij uh, het ministerie van Financiën, bijvoorbeeld hier in Berlijn, gewoon de scenario's doorgerekend worden om te kijken hoe dat eruit zou kunnen zien. Want er is natuurlijk geen, geen voorbeeld, er is geen procedure hoe een land failliet kan gaan. Ja. Uh, daarbij speelt het hulpfonds dan weer een hele grote rol. Dat hebben de leiders van de Eurolanden uh, eind juli bedacht. Dat fonds dat kan ook de randvoorwaarden bieden. Dus als je dat eenmaal hebt, uh, dan kun je een land inderdaad gecontroleerd misschien failliet laten gaan in zoverre dat dat fonds dan... bijvoorbeeld de problemen met de banken opvangt. Dat fonds mag namelijk ook banken helpen, dat mag nu niet. Dus nu zou Duitsland bijvoorbeeld zijn eigen banken moeten redden... als die in de problemen komen, omdat ze dan hun Griekse schulden... niet terugkrijgen, hetzelfde geldt voor Frankrijk. Dat kan het Europese fonds allemaal overnemen. Dat kan ook andere landen steunen, die inderdaad meegesleurd zouden kunnen worden. Het bekende domino-effect als Griekenland failliet gaat... stortende de aasgieren van de markten zich op de andere zwakke landen. Dat kan het fonds allemaal oplossen. Dus dat moet eerst besloten worden... Het duurt nog een paar weken waarschijnlijk voordat het in alle landen uh, erdoor is. Dat plan. Goed. Vandaag dus eerst topoverleg tussen de Griekse premier Papandreou, Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy. Wouter Meijer in Berlijn. Dankjewel. Zeven minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Als de kosten voor een rechtszaak omhoog gaan, dat, dan gaan 34% van de mensen niet meer naar de rechter. Blijkt uit onderzoek. Ja, en dat kost natuurlijk advocaten hun brood. Marco-Robin Visser, zo is het toch? Ja, het kost de advocaten hun brood. En, uh, maar ik geloof niet dat dat op dit moment het belangrijkste punt is. Als ik hier zo naar de ontbijttafel uh, van mevrouw maar kijk... dan kan daar wel wat, kan wel wat af. af. Er staat hier luxe cruisli en uh, vers geperste wortelsap. Wat hebben we kaart. nog meer? Biologische goudakaas. Zelfgebakken brood. En wortelsap. Zelf. U baat in wilde. Ik baat in wilde. <laughs> ja, daar gaat het inderdaad ook niet om vandaag. Uh, onze grote zorg is dat mensen niet meer naar de rechter kunnen... als ze of worden gedagvaard of een juridisch probleem hebben... waar een rechter een oordeel over zou moeten geven. Laten we eens een, een paar voorbeelden nemen. Wat kost het bijvoorbeeld? Ik heb ergens gelezen dat een echtscheiding bijvoorbeeld over de kop gaat. Ja, een echtscheiding, daar zijn vaak meerdere procedures uh, voor nodig... Hè, om conflicten tussen mensen op te lossen... En ik uh, begrijp dat voor ver, uh, een verschillende procedures de griffierechten wel kunnen oplopen tot 8500 euro. En we hebben het over griffierechten, dat zijn dus de kosten die je aan de rechtbank moet betalen om iets... Ik leg dat uit aan cliënten, dat het de administratiekosten zijn van de rechtbank. De administratiekosten van de rechtbank gaan dramatisch omhoog. Nog eens een voorbeeld, een parkeerboete aanvechten, als je het er niet mee eens bent, is nu ongeveer 40 euro en dat wordt... Dat wordt 500 euro. 500 euro. Ja, dan, ga je, dan laat je die parkeerboete 80, maar zit... 80 euro. En dus zelfs in gevallen waarin die boete ten, echt volkomen ten onrechte is gegeven, he, waar de mensen dus echt een belang hebben om de boete aan te vechten, zullen ze dan zeggen van nou voor 500 euro doe ik dat niet, he, want het kost maar 80 euro. Wordt de rechtspraak minder toegankelijk, denkt u, zoals uit dat onderzoek ook al een beetje gesuggereerd wordt? Ik weet zeker dat het minder toegankelijk uh, wordt. Uh, inderdaad, er blijkt uit dat onderzoek dat er 34 procent. Uitval zal zijn of mensen die dan met een probleem niet meer naar de rechter gaan. En dat is nogal wat. Vooral als je je bedenkt dat maar 5% van de geschillen uh, in Nederland bij de rechter terechtkomen. Dus dat, waar praat je dan eigenlijk over 5%? U gaat zometeen uw, uw tabbaard uit de kast halen en dan in vol ornaat naar Den Haag. En hoeveel mensen kunnen we daar dan verwachten, denkt u? Ik hoop, ik hoop heel veel. Ik weet in ieder geval dat het eigenlijk door alle advocaten... maar ook door rechters, allerlei belangenverenigingen, vereniging Eigen Huis, uh, de Nederlandse gemeente, wordt gedragen. Um, u last... heeft natuurlijk ook een belang, hè? Zelf. Bent u bang dat u minder inkomsten krijgt? Um... Of zit er echt het hogere? Er zit echt. De, ik denk de griffierechten dat. Uh, want er zijn ook advocaten he, die, die hier tegen zijn, uh, met hele grote cliënten. Maar als advocaat, en ik denk als jurist, uh, ben je ervan overtuigd dat he, de, de, uh, het belang van de rechtsstaat is een goede toegankelijke rechtspraak. En dat wordt nu aangetast met deze plannen. En daar gaat het ons om. Het gaat en daar in gaan we in voor onze eigen portemonnee. Goed, we gaan de tabbaard uit de kast halen. Straks meer. Ik zal hem uh, zo aantrekken. Goed zo. Je wel even de camera uit. Mark Robin Visser volgt advocaten vandaag richting Den Haag voor hun protest. Vijf minuten voor half acht is het. Een opmerkelijke verdwijning houdt de gemoederen bezig in de literaire wereld. Het gaat om de Franse schrijver Michel Houellebecq. Hij is onvindbaar. Hij zou vanaf afgelopen maandag op promotietour gaan door ons land... En door België. Maar hij is niet komen opdagen. Hoelbeck is in Nederland met name bekend van zijn roman Elementaire Deeltjes. We gaan naar zijn vaste vertaler in Nederland, Martin de Haan. Goedemorgen. Goedemorgen. Maakt u zich ook zorgen, meneer de Haan? Ach, ja. <laughs> zorgen maken is een groot woord, maar het is, het is wel vervelend. En, uh, ja. het, het, het, het stomste is natuurlijk dat je helemaal niet kunt zeggen wat, uh, wat er nou precies aan de hand is. Uh, als je gewoon niet van iemand hoort... Misschien agenda kwijt. Het, uh, we kunnen het allemaal niet zeggen. Dat zou wel iets voor hem zijn, zijn agenda kwijtraken, meneer De Haan? Nou, nee, maar ik, ik, ik maak een beetje een grapje, maar ik, ik wil het een beetje relativeren. Het gebeurt natuurlijk wel eens dat iemand uh, om een of hmm. andere reden niet van zich laat horen. Dus. We moeten niet gelijk het ergste denken. Nou, het woord vermissing is in de mond genomen. Dat, dat zou ik zelf. Uh, dat vind ik wat overdreven. Maar uh, ja, het is wel heel jammer dat hij niet is gekomen. Ja. Wanneer heeft u voor het laatst contact met hem gehad? Ik heb uh, eind juni voor het laatst contact gehad. Dat was ook toen hij dus uh, dit uh, auteursbezoek bevestigde. Ja. En, maar, uh, ik moet een beetje denken aan zijn laatste boek. Ik heb dat gelezen in de vakantie. De Kaart en het Gebied. Uh, ja. Daar heeft hij zichzelf opgevoerd als uh, personage. En ja, die. Uh, dat personage is uh, manisch depressief... laat lange tijd niets van zich horen... beantwoordt geen mailtjes meer... en eindigt niet al te best in dat boek, hè? Ja, dat is natuurlijk het, uh, het komische van de situatie. Of misschien is het helemaal niet komisch... maar dat je denkt uh, dat hij zijn eigen portret uh, een beetje navolgt... maar. Het, het feit dat hij lang niks van zich laat horen, dat is niet zo heel vreemd. Dat heb ik al vaker meegemaakt. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat hij niet, niet is komen opdagen op een afspraak. Dus, uh... zou, het, zou het erbij kunnen horen, een soort publiciteitsstunt voor dat boek? Nee, absoluut niet. Dat, uh... Zo is hij niet? Nee, zo is hij niet. En bovendien moeten we ons... Uh denk Nederland en Vlaanderen zullen hem ook weer niet zo, uh, zoveel kunnen schelen... dat hij daar zo'n zo publiciteitsstunt voor, uh, voor ons speciaal bedenkt. Dat, uh, maar dat, sowieso, dat past absoluut niet bij hem. Maar er stond wel van alles klaar, met name in Brussel. Een hele Schouwburg voor hem afgehuurd met tv ploegen en al. Dat kun je toch eigenlijk ook niet maken dan, hè? Ja, maar stel dat, het, dat er iets gebeurd is... waardoor hij gewoon uh, niet aan de afspraak heeft kunnen denken, dan... Uh, ja. ja. En Levieke schrijft dat hij een nieuw telefoonnummer heeft... en dat het daarom allemaal mis is gelopen. Nee, dat kan niet, want hij heeft gewoon zijn oude e-mailadres... Uh, waar hij altijd reageert. En ik heb ook een uh, mobiel nummer en dat kan het dus niet zijn. Oké. Okay. Nou, Heeft u of zijn uitgever vermissing of zijn afwezigheid... laat ik het dan maar zo zeggen, gemeld bij de politie? Of wacht u nee. nog gewoon rustig even af? Nee, ik denk niet dat dit een zaak van de politie is. Ik denk uh, dat dit eerst gewoon eens rustig moet worden uitgezocht... met zijn agent en zijn uitgever. En, uh, ik, uh, ook gewoon omdat ik dit vaker meegemaakt heb... dat hij, dat hij niet reageert op e-mails. Nou, dat, uh, dat is zo vreemd dus niet? Nee, dat is niet vreemd. Het is alleen vreemd dat hij niet komt. Dat ja. is, uh, ja. Nou, uh, wij wachten met u geduldig en rustig af. Martin de Haan, vaste vertaler van Michel Horbeck. Dank u wel. Oké, okay, dag.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 Mediabureau met verstand van zaken svbmedia.nl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 Radio 1, het NOS-journaal. FNV nog steeds verdeeld over pensioenakkoord, en Belgische premier termen vertrekt naar de OESO. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorold Megens. Ondanks de concessies die minister Kamp van Sociale Zaken heeft gedaan... staat de FNV nog steeds niet op één lijn als het gaat om het pensioenakkoord. De twee grootste bonden, bondgenoten en Afacabo... zeggen dat er niet aan hun eisen is voldaan. Bondgenotenvoorzitter Henk van der Kolk. De FNV, de vakcentrale, heeft toch nu een akkoord gesloten. En daar zijn we zeer ontstemd over. En dat ja, betekent ook dat wij dit uh, echt terzijde leggen. Volgens Van der Kolk komen nog te weinig mensen in aanmerking voor de spaarregeling. Met die regeling kunnen mensen toch op hun 65 ste stoppen met werken... zonder dat ze dat geld kost. Minister Kamp heeft er vertrouwen in dat het nieuwe akkoord de steun van de FNV zal krijgen... ondanks de tegenstand van bondgenoten en advocabo. Van der Kolk is heel belangrijk en ook advocabo is belangrijk. Maar in totaal telt de vakcentrale FNV 19 bonden en ook die andere bonden zijn belangrijk natuurlijk en ze hebben met elkaar afgesproken hoe ze daar democratisch tot besluitvorming moeten komen. Ze hebben een federatieraad, ze hebben allemaal stemrecht en als daar straks de meerderheid ja zegt, dan is het toch echt ja. Maandag vergadert de FNV Federatieraad er opnieuw over, maar morgen al debatteert de Tweede Kamer erover. Het kabinet is afhankelijk van de oppositie om de pensioenleeftijd te kunnen verhogen, want gedoogpartner PVV is namelijk tegen. De PvdA is geneigd met het kabinet mee te gaan, maar dan wil fractievoorzitter Cohen wel een paar dingen helder hebben.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 In de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben veiligheidstroepen een eind gemaakt aan de terreuractie die daar gisteren begon. Terroristen schoten toen raketten en granaten af op het NAVO-hoofdkwartier, op overheidsgebouwen en diplomatieke posten. Daarbij kwamen zes mensen om het leven. Daarna verschansten de aanvallers zich in een flatgebouw in aanbouw, waar ze door veiligheidstroepen zijn omsingeld. Intussen zijn alle terroristen uitgeschakeld, zegt het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. En zes van hen zijn daarbij om het leven gekomen. De politie heeft een nieuwe aanwijzing in de zaak Nicole van den Hurk. Het meisje van 15 werd in november 1995 vermoord gevonden in de bos tussen Mierlo en Lierop... nadat ze ruim een maand vermist was geweest. De zaak is nooit opgehelderd, maar nu is er een doorbraak, zegt de politie. Op eh, materiaal wat we destijds veilig hebben gesteld... hebben we met de nieuwe technieken DNA aangetroffen. En we denken dat dat DNA afkomstig is van een dadig of van meerdere daders. De stiefbroer van Nicole van den Hurk geldt nog steeds als verdachte. Hij werd in maart opgepakt, na een maand weer vrijgelaten. En nu wordt onderzocht of zijn DNA overeenkomt met de sporen die zijn gevonden. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op veel plaatsen is het helder. Alleen over de wadden trekken wolkenvelden met heel plaatselijk wat lichte regen. Er staat een matige zuidwestenwind. En langs de kust komt de wind uit het westen en is vrij krachtig tot krachtig.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 Even verderop bij Lexmond is er een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is dicht tussen Gorkum en Lexmond. En dat gaat nog de hele spits duren voordat de weg weer vrij is. Verkeer vanuit Brabant naar Utrecht kan daarom het beste omrijden via de A2. A59, Sirik Os. Daar is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd tussen Maden en Knopend Hooipolder. De weg is weer vrij, maar er staat nog drie kilometer file. En er is vertraging bij de spoorwegen op het Intercity-traject van en naar Vlissingen. Daar rijden tussen Bergen-op-Zoom en kruiningen ierseke geen treinen... door een sein- en overwegstoring. De vertraging is meer dan een uur. Ik wist niet dat je tijdens het uploaden van grote bestanden gewoon door kunt werken.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 Tien over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journal. U kunt ons volgen via internet, nos.nl of via Twitter. Uw vragen en opmerkingen naar NOS Radio 1. Steeds openlijker wordt gespeculeerd op een failliet van Griekenland. Ook in Nederland. Geert Wilders waarschuwt vandaag in de Telegraaf... dat Nederland zich moet voorbereiden op de val van Griekenland. Minister De Jager van Financiën gaf dat gisteren toe. We bereiden ons op verschillende scenario's voor. We doen dat ook in het, uh, in het diepste geheim samen met de Nederlandse bank... en ook met andere landen. En dat uh, betreft zowel natuurlijk dat je naar je eigen economie kijkt... en je eigen overheidsfinanciën, je financiële sector... maar ook uh, de gevolgen in uh, Europa. Uh, er zijn uh, scenario's. Technisch uh, is, het, uh, is het heel erg lastig, dat kan ik wel zeggen... om een land binnen een monetaire unie om, om iets heel netjes gecontroleerd te laten doen. Al dus minister De Jager. PVV-leider Geert Wilders eist vanochtend via de Telegraaf... dat het kabinet die plannen openbaar maakt. Gaan we over praten met onze verslaggever in Den Haag, Joost Vullings. Joost, ja, Europa was al een lastig dossier voor het kabinet... met de PVV natuurlijk als uh, gedoogpartner. Wordt het nog steeds lastiger? Nou ja, in zoverre als, als het kabinet zo maar zeggen, rekening houdt met een faillissement van Griekenland... en de Griekenland terug laat gaan naar de Maar Dat is precies wat Geert Wilders wil. Dus wat dat betreft kan hij zeggen, ze komen langzamerhand de, tot, tot mijn inzichten. Nee. Het is de andere kant wel begrijpelijk natuurlijk dat een parlementariër vraagt... Hey, het kabinet is bezig met plannen maken, met scenario's uit te werken. Want het is, het is geen plan, het is een scenario waar rekening mee wordt gehouden. Dan wil ik alle informatie hebben. Op zich is dat een hele legitieme vraag, maar ja... We hebben hier te maken met een hele unieke situatie en dan wordt altijd verwezen naar die financiële markten. En dan is het natuurlijk niet heel erg logisch dat dit soort uh, buitengewoon gevoelige op, uh, informatie openbaar wordt gemaakt. Want dat willen de Grieken ook wel weten en de financiële markten ook wel, met alle gevolgen van dien. Dus ik ben bang dat het antwoord nee gaat zijn. Mm, het het is niet zo dat Kamerleden in het geheim hierover worden bijgepraat, omdat het zo ontzettend belangrijk is voor iedereen. Nou, volgens nog niet. En, en, en een tijd geleden heeft minister De Jager aangeboden... de Kamerleden van tijd tot tijd uh, in het geheim te brieven over de situatie. Dat hebben ze toen afgewezen. Want als je die informatie krijgt, mag je dat niet gebruiken in een debat. En uh, ja, dat willen de Kamerleden liever niet. Maar goed, wie weet, uh, uh, als het is uitgewerkt dat men op de hoogte wordt gesteld. Maar ja, de, wat een veel belangrijke vraag is... Uh, minister De Jager heeft aangegeven, het is een scenario... En ja, dat, dat, dat wil natuurlijk iedereen van hem weten. Er is wel een debat aangevraagd. Is dat een scenario wat heel dichtbij is? Of is dit nog maar, ja, nog theoretisch in de ogen van het ministerie van Financiën? Dat is natuurlijk veel spannender om te weten. In alle openheid gaat het debat komen morgen in de Tweede Kamer over het pensioenakkoord. Minister Kamp van Sociale Zaken heeft de vakbonden over de streep getrokken. Denkt hij. De volgende hobbel is dan de Tweede Kamer. Uh, Joost, wordt het daar net zo lastig als met de bonden? Ja, dat wordt heel erg lastig. Uh, er zijn twee partijen die hem zullen steunen: zijn eigen VVD en, en coalitiegenoot het CDA. Dat is niet Daarnaast genoeg. heb je wel heel veel partijen die uh, wel voor naar 67 zijn als pensioen- en AOW-leeftijd. Maar de ene partij wil nog sneller naar 67, de andere partij wil nog meer garanties. Dus ja, dat maakt het wel heel erg lastig. Alleen, ik denk dat hij wel eerder een helder antwoord krijgt van de Tweede Kamer. Dus het gaat geen twee jaar duren. Dus dat scheelt weer voor minister Kapp. Maar hij denkt dat hij aan de wensen van belangrijke partner in deze P van de A uh, tegemoet uh, is gekomen. Is dat een misvatting of heeft hij het bij de rechter? Ja, ja, dat is een behoorlijke misvatting is dat. Ja, de PvdA zit eigenlijk heel erg stevig in. Ze zeggen, nou ja, wat Kamp bijvoorbeeld gisteren aan concessies heeft gedaan... is een stap in de goede richting, maar we zijn er gewoon nog niet. Ze zeggen, we hebben voor de zomer een aantal moties ingediend. Dat is ons uh, wensenlijstje, maar inmiddels is dat gewoon een eisenlijstje. Daar moet de minister aan voldoen. En, en ja, ze moeten natuurlijk nog wel de brief afwachten met alle details... wat gisteren is toegezegd. Maar men heeft al het vermoeden van... het is toch net te weinig voor de mensen met een zwaar beroep die toch nog op een 65e in de toekomst met uh, pensioen willen gaan. Uh, en dat willen ze gewoon binnenhalen. En ze zeggen eigenlijk van hij, hij mag bij ons kruisje tekenen. En uh, anders uh, heeft hij geen steun van ons. Dus dat is uh, best moeilijk voor minister Kamp. Ja. Het blijkt toch steeds weer dat Kamp nog wel wat achter de hand heeft. Um, is het zo belangrijk voor hem, dit pensioenakkoord, dat hij misschien nog wat heeft? ja dat is natuurlijk wel vaker zo dat als je heel hard knijpt in de minister dan komt er toch nog wat uit als die, ja als die verstandig is heeft hij nog wat achter de hand of dat zo is dat, dat weet ik niet maar het is natuurlijk wel heel erg belangrijk voor hem dit is eh, maar het belangrijkste punt in zijn portefeuille dus als dat mislukt is dat toch wel buitengewoon tragisch en laten we ook eens even kijken naar wat de VVD eh, wat hij is van de VVD in het verkiezingsprogramma ervan vond daar stond in als de wie de weer gaat naar 67 bedoel, die partij wil dat alles snelst naar 67 dus vanuit VVD Punt is dit natuurlijk al een buitengewoon waterig akkoord. Ja, en als dat ook nog eens mislukt en ze vallen terug op de afspraken uit het gedogen akkoord na 66, ja, dan is dat toch wel een hele grote nederlaag voor een VVD-minister. Nou, dat wordt flink knijpen in de Tweede Kamer, Joost Vulling's in Den Haag. Door naar de sport en dus naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Een goedemorgen. Gisteravond is de Champions League weer begonnen en niet met ja. de minste wedstrijd. Barcelona tegen AC Milan, allebei ja. veelvuldig winnaar. Ik heb de eerste helft gezien, daarna ben ik gaan slapen. Wat ja. vond jij van de wedstrijd? Nou, bij Barcelona, die hebben toch een klein beetje het probleem dat uh, het uh, oneindige zelfvertrouwen, wat wel terecht is hoor met dit uh, redelijke elftal, om het dan maar zo te zeggen, dat heeft toch ook wel enigszins uh, plaatsgemaakt voor enige zelfgenoegzaamheid. En dat kwam ze gisteren duur te staan, ze kregen... Eerst een goal tegen toen ze nog niet wisten dat het al begonnen was. En toen kregen ze nog een goal tegen toen ze dachten dat het al afgelopen was. Ja. Zeg maar. dus, wat ja, dat is het betreft, echt gemakzucht zeg je? En, ja, en daartussendoor waren ze 88 minuten veel beter. Maar er stond gewoon 2-2 op het bord. Het elftal is nog steeds heel goed. Maar er zit toch iets in, er zit iets minder beweging in het elftal. Afgelopen zaterdag kregen ze al na een 2-0 voorsprong nog een 2-tegen goal. ze speelden ze 2-2. Gisteren hier en daar wat slordig. En ja, de grootste taak van de coach is vooral om dat eruit te krijgen. Voetballen hij ze niet te leren. Messi was weer heerlijk bij die eerste goal natuurlijk. En Milan met Van Bommel, Seedorf en een goede Emanuelson die inviel. Ja, die deden wat ze konden. En ja, die zullen zelf ook wel enigszins geglimlacht hebben in de kleedkamer dat ze daar alsnog een punt aan overhielden. Niet zoveel aan de hand door voor Barcelona, ook niet voor Milan als ze verloren hadden. Dus in dat opzicht was het niet het allerbelangrijkste. Maar psychologisch gezien, Barcelona moet toch wel een beetje oppassen dat men, ja, wat dat betreft de scherpte en, het, en het, de werklust ook weer een beetje terugkrijgt in het elftal. En mij deed het dat ook wel deugd dat er nog een later gelijkmaker viel. Dus wat dat betreft was het een leuke avond. Goed, even weer met je beentjes op de grond. Ja. Uh, de Van Bommel, Zeedorf, en je noemde ze al bij AC Milan. Waren er nog meer Nederlanders? Wie ja. ja, vielen erop gisteren? Nou ja, Van Persie uh, speelt met Arsenal. Arsenal heeft het moeilijk, maar Arsenal uh, speelde gisteren een hele redelijke wedstrijd. Meer was het ook nog niet bij Dortmund. Had wat gelukt dat het een lang 0-0 bleef. Toen was daar ineens Van Persie, na nou, een fout uh, weliswaar bij Dortmund, maar schitterend afgestraft die uh, Arsenal op voorsprong zette. Dat leek over de streep te trekken. Dortmund kwam met een prachtig doelpunt nog, ook vlak voor tijd, nog op 1-1. Was wel een hele terechte uitslag. Daar zal Arsenal toch ook wel redelijk blij mee zijn. en van Persia, die bewees wel gewoon natuurlijk tot de Europese echte topspelers te horen, ook in die wedstrijd. En dan was er Mario Been met Racing Genk. Door sommige mensen wel het Feyenoord van België genoemd. Ook echt een volksclub, prachtige club. Club die ook met een beetje knip knipoog naar die, naar die Champions League kijkt. Speelde tegen Valencia 0-0. Daar had hij wel het e nodige geluk bij nodig, kan je zeggen. Ook wel enig. Gemakseld. Maar Valencia, wij kennen natuurlijk altijd Barcelona Real Madrid... is ook gewoon een heel sterk elftal. Dus 0-0, elk punt voor Racing Genk in de Champions League is er één. Dus Mario Been is ook lekker gaan slapen. Dus de Nederlanders hebben een redelijk goede avond achter de rug. Hey en vanavond Ajax tegen Olympique Lyon. Ja. Wat is jouw inschatting? Maakt Ajax kans? Ja, daar wordt heel veel over gefilosofeerd. Het is een pool natuurlijk met Zagreb en Madrid... waarin Madrid de grote favoriet is. Uh, er is heel veel hoop en gedachte in Amsterdam... dat Ajax misschien wel eens bij de bovenste twee kan komen. Nou, willen ze dat... Dan zullen ze vanavond een grote stap moeten maken. Want eigenlijk moet je dan je directe concurrent Lyon thuis gaan proberen te kloppen. Uh, heeft Ajax de kwaliteit? Ja, zeggen een heleboel mensen. Ja, zeg ik ook. Lyon is een, een club die al heel lang heel veel meedoet en heel verrijkt in die Champions League. Maar toch wel iets ook op de terugweg is. Zijn grote spelers heeft zien vertrekken. En wat blessures heeft onder zijn belangrijke mensen. Het belangrijkste voor Ajax is, denk ik, in de Nederlandse competitie krijgen ze vaak een tegengoaltje. Denken, nou, we maken er wel één meer dan zij vanavond. Maar dat moet vanavond er helemaal uit. Dus ook het voorkomen van goals. Uh, en dat is niet altijd Ajax zijn sterkste zijde in, in dit soort uh, wedstrijden. Dus een, een kleine overwinning uh, moet mogelijk zijn, maar Ajax zal daar uh, nou bijna voor uh, boven zichzelf uit moeten stijgen. Maar de kansen zijn er, de hoop is er, het vertrouwen is er en uh, het moet maar weer eens gebeuren, zeggen een hoop mensen. Dus uh, het is aan Ajax om dat te doen vanavond. En wij spreken je morgen. Tom van het Hekto, dan... Ja. We hoorden gisterochtend al alles over de verdeeldheid binnen de FNV. Wie zijn daar de winnaars en de verliezers geworden en hoe gaat het in de toekomst met de federatie Hoort u zometeen meer over eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Er staat nu zo'n 60 kilometer file, Marcel. Na 12 daarvan staat op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Tussen Nieuwendijk en Noorderloos staat het stil, over 12 kilometer dus. De weg is dicht tussen Gorkum en Lexmond, want er is een ernstig ongeluk gebeurd... waar onder andere een vrachtwagen en een motorrijder bij betrokken is... Ja. Het gaat de hele spits duren, minstens voordat de weg daar weer open gaat. Dus verkeer vanuit Brabant onderweg naar Utrecht kan het beste omrijden via de A2. Op de A59, ook in Brabant, richting Den Bos, staat tussen Maden en Knopend Hoipol er 3 kilometer. Eerder vanochtend is daar een ongeluk gebeurd. Weg is weer vrij. En op het Intercity-traject van en naar Vlissingen rijden er geen treinen tussen Bergen op Zoom en Kruiningen Ierseke. Komt door een zijn-overwegstoring. De vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is nog onduidelijk hoe het precies afloopt met het pensioenakkoord, maar dat het rommelt binnen de FNV, dat is de de afgelopen dagen wel pijnlijk duidelijk geworden. Hoe zit het eigenlijk met de onderlinge verhoudingen? We gaan het erover hebben met Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht... aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Verhulp, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Is Jongerius de grote winnaar na het overleg van gisteravond met Kamp... of moeten we haar zien als verliezer... omdat er zo'n ontzettende tweedeling is ontstaan binnen haar vakcentrale? Nou ja, de, de hele discussie in haar verliezer is denk ik niet de juiste... Um... Inmiddels kan dit debat volgens mij nooit meer een winnaar opleveren. Dus, uh, dus nee, ook Jan Jochiris is geen winnaar. En, en uh, ja, de vraag blijft natuurlijk hoe zich dit ontwikkelt... op het moment dat er een mooi akkoord uit zou komen... Uh, en de FNV uh, dat omarmt. Is, is zij, denk ik, de morele winnaar. Ja, en hoe, hoe kan zij dat nog bewerkstelligen? Want uh, ziet u nog een mogelijkheid dat ze iedereen op één lijn krijgt? Nou ja, dat lijkt, dat lijkt toch wel erg lastig. Ja. U. Maar dat komt mede omdat ik steeds meer de indruk krijgt dat FNV-bondgenoten en Abfacabo echt de hak in het zand hebben gezegd en gezet en vinden dat er op basis van wat er nu ligt sowieso nooit een goed akkoord kan komen en dat maakt de dat maakt hele, hele discussie maar ook het idee dat je nog uh, tot een oplossing zou kunnen komen erg ingewikkeld. Ja, en daar is er nog veel stuk gegaan hè, binnen de FNV, binnen ja. de vakcentrale. Ja, hoe ze, uit, hoe dat ziet het eruit? Dat de... dragen ze niet uit, hè. Dus de, nee, maar als je goed kijkt dan zie je het wel. Ja. ja, maar ze zijn nog steeds wel fatsoenlijk met elkaar in gesprek. En er is niemand die heeft gezegd dat, dat de vakcentrale ploft. Hebben, uh, intern heeft niemand dat gezegd. Nee, maar daarmee uh, zou ze natuurlijk uh, de, de eigen ondergang uh, bewerkstelligen. Want hoe ziet u de toekomst van FNV vakcentrale? Kunnen ze nog als één organisatie fungeren na al dat geruzie? Ja, ik, ik, ik, ik, mijn vermoeden is dat ze dat wel, wel moeten, maar ook wel willen. Uh, je kunt wel fors ruzien, maar uiteindelijk realiseer je ook wel dat je toch met elkaar door moet. Het zou, het zou toch ook heel lastig zijn, ook voor de grote bonden zonder een federatie en zonder samenwerking met andere, ook kleinere bonden binnen de FNV om, om uh, te opereren. Dus die zelfstandigheid is niet iets wat ik denk dat zij zullen gaan verkiezen. En, en ja, er is ongetwijfeld goed intern gesproken moet worden, ook over verhoudingen. Uh, ik bedoel stemverhoudingen intern en machtsverhoudingen intern. Maar ik denk dat ze, dat, ook, dat ze toch wel bij elkaar zullen blijven. En kan iedereen blijven zitten waar die zit? Kan uh, Henk van der Kolk nog steeds samen met Jongerius uh, aan één tafel zitten, denkt u? daarvan zie je heel duidelijk dat ze proberen uit te dragen dat het heel goed kan. Um, en zolang ze dat blijven uitdragen is er natuurlijk ook niet echt de reden om, om, uh, om, om daar heel anders over te oordelen. Ze zijn allebei verstandig genoeg denk ik om ook wel in te zien wat de positie is. Dus, dus formeel is het antwoord ja, materieel is het natuurlijk toch heel lastig... Want er vindt wel degelijk enige beschadiging plaats. En als dat al niet intern is, is dat zeker ook naar buiten toe. Ja. Dus dat maakt het toch wel lastiger. Ja, wat ik wou zeggen, minister Kamp van Sociale Zaken hoorde ik helemaal niet spreken over bondgenoten en advocaten. Um, hebben zij zich met z'n tweeën eigenlijk buiten het hele onderhandelingsproces geplaatst en ook buiten de FNV geplaatst? Nou ja, niet, niet buiten de FNV. Wel buiten dit onderhandelingsproces. Binnen het traject dat nu een beetje loopt. En dat. Uh, uh, maakt het voor agnisch natuurlijk ook wel lastig om ja. intern de, de, de schapen in het hok te houden, zeg maar. Je, je ziet dat de opstelling van die twee grote bonden toch is dat er eigenlijk echt opnieuw moet worden onderhandeld. Dat er op basis van dit akkoord helemaal niks te bereiken valt en dat het, dat het ook niks meer kan worden. Uh, en eigenlijk zeggen ze dus ook uh, dat Agnisch-Jugier dus gewoon echt helemaal bij nul opnieuw moet beginnen. Hm. Maar dat zit er niet in, dat gaat niet ja, gebeuren. net het wel op een moment een beetje zat begint te raken. En dan zal zeggen, als, als we niet in overleg eh, tot een uitkomst kunnen komen, dan gaan we gewoon zelf een idee ontwikkelen. Ja, maar dat is nu ja, ook ja, gezegd, hè? Dat, ja, dat is nu ook gezegd. Ja, nou, ja. Het is klaar, het is klaar met, met onderhandelen. De tijd is aangebroken om wijzigingen door te voeren, zegt Kamp. Ook al zijn de bondelingen onderling verdeeld, de tijd van de onderhandelen is voorbij. Nou ja, dat, dat heeft hij al drie keer eerder gezegd. En steeds weer komt er ergens een, een <laughs> joker uit een binnenzak van een rollen waar uit toch wel weer blijkt dat hij nog bereid is om te schuiven. De vraag is dus als je nog hogere druk opvoert, of die dan niet nog meer bereid blijkt om te schuiven. Ja, maar je kunt je hand daarin over spelen, hè? Nou ja, dat, Hebben bondgenoten en nou advocaten dat nu gedaan, denkt u? Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik, ja dat denk ik wel. De, de, de vraag is natuurlijk of je door uh, alles af te wijzen en, en echt te gaan, uh, acties gaan organiseren en, te, en mensen te mobiliseren... Een beter, bereik, een beter akkoord zou kunnen gaan bereiken. Ik, ik geloof niet dat het kabinet daar aan zal willen... Ja. Maar ik denk dat die bonden dat wel vermoeden. Ja, nou misschien komen ze toch nog op één lijn. Komende maandag is er dan nog uh, federatieraad beraad. Het wordt alweer spannend. Meneer Van Hulp, Evert van Hulp, Hoogleraar Arbeidsrecht. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio en Media Overzicht. Meerdere kanten hebben Haagse bronnen die in bankroet van Griekenland... als een voldongen feit zien. Volgens onder meer trouw verwacht minister De Jager dat het misgaat. Gisteren zei hij nog dat het ministerie van Financiën... zich voorbereidt op alle scenario's. Ook het Financieel Dagblad haalt Haagse bronnen aan... die een afschrijving van de Griekse schulden onontkoombaar vinden. In een officiële reactie zegt het ministerie van financiën dat een faillissement van Griekenland een mogelijkheid is... Maar dat alles is gericht op het redden van Griekenland. Het FD schrijft dat politieke leiders in Duitsland, Nederland en Finland er geen vertrouwen meer in hebben dat de Grieken hun bezuinigingen zullen doorvoeren. In de Telegraaf eist Geert Wilders van de PVV dat het kabinet zo snel mogelijk duidelijk maakt wat Nederland gaat doen als Griekenland inderdaad omvalt. Hij vindt dat het kabinet de kaarten te veel tegen de borst houdt. Kan dat nieuws in de kranten. Een wetenschappelijke kritische houding is mainstream geworden, schrijft NRC Next. En dat leidt tot de ontmaskering van frauderende wetenschappen. Aanleiding voor het stuk zijn beschuldigingen aan het adres van essayist Rob Riemen... die citaten van Menno Ter Braak zou hebben gemanipuleerd. De discussie daarover brandde los op de website, geen stijl... en werd behoorlijk inhoudelijk gevoerd. Wetenschappers ondervinden de kritische houding van het publiek vaker. Zo maakte professor Roos Vonk vorig jaar een Wikipedia-artikel over zichzelf aan... en kreeg het prompt uit de stok met mensen die er de aanpassingen deden of vragen stelden. Artsen doen een oproep in trouw tegen jongensbesnijdenis. In een opiniestuk stelt de artsenfederatie KNMG... dat het uh, zou moeten worden bestempeld als een schending van de rechten van het kind. Daardoor zou de mentaliteit in moslim- en joodse kringen... geleidelijk kunnen veranderen. Een verbod vindt KNMG te ver gaan. Want dan verdwijnt de praktijk ondergronds met alle medische risico's van ding. Archeologische depots in de provincies puilen uit, schrijft het Nederlands Dagblad. Sinds 2007 zijn provincies verplicht alles wat wordt opgegraven te bewaren. Ook moet er voor elk bouwproject archeologisch onderzoek worden gedaan. In Noord-Holland, Gelderland en Limburg moet de depotruimte zelfs worden vergroot. Dan nog eventjes naar gestolen elektrische fietsen, want dat wordt hard trappen. De afgelopen maanden zijn honderden splinternieuwe elektrische fietsen gestolen bij dealers, maar die zijn voorzien van software die het na een kilometer of vijftig onmogelijk maakt met een elektrische ondersteuning ah. te rijden. De Telegraaf legt ook nog even uit hoe dat systeem dan werkt. Ja, dat wordt inderdaad hard trappen dan naar die 50 kilometer. Na acht uur in het NOS Radio 1 journal gaan we verder over het pensioenakkoord dat er ligt... maar dat niet wordt gesteund door FNV-bondgenoten en FNV-Avacabo. Voorzitter van Bondgenoten, Henk van der Kolk, spreken we na acht uur. En we gaan ook nog even naar Griekenland, want hoe valt daar het nieuws... de berichten dat er rekening gehouden wordt met een faillissement van Griekenland? Hoort u zo meer over.